a calm, I can't explain The rocking is melted, only diamonds now remain Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. By the time I recognize this moment This moment will be gone But I will bend the Let's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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De acht verdachten die nog vastzitten voor de ongeregeldheden in Veen... komen uiterlijk zondag vrij. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die zal toetsen of de arrestatie van de jongeren rechtmatig was. De andere 93 verdachten die maandagavond werden opgepakt... werden eerder al vrijgelaten. De jongeren werden in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt... nadat ze zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Een van de hoofdverdachten in de klimop vastgoedfraudezaak, Nico Vijsma, is overleden. De vastgoedfraudezaak draaide rond het Philips Pensioenfonds en de Rabo Vastgoedgroep, het voormalige bouwfonds. Vijsma was adviseur van het bouwfonds en coach van de medewerkers. Hij werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel voor verduistering, maar wegens ziekte heeft hij zijn straf niet uitgezeten. Vijsma is 76 jaar geworden. De Italiaanse marine heeft de afgelopen 24 uur... meer dan 1000 bootvluchtelingen opgepikt en in veiligheid gebracht. Gisterochtend werden bij het eiland Lampedusa al meer dan 200 mensen gered. Daar kwamen er later nog ruim 800 bij. De vluchtelingen zaten op vier boten... die volgens de marine nauwelijks zeewaardig waren. Ze komen onder meer uit Pakistan, Irak, Egypte en Tunesië ruimtevaartorganisatie NASA is boos over een nieuw nummer van Beyoncé. De Amerikaanse ster gebruikt voor het nummer XO een audiofragment... van het ongeluk met de Space Shuttle Challenger in 1986. In het fragment is het televisiecommentaar van vlak na het ongeluk te horen. In het liedje lijkt die grote storing te verwijzen naar een mislukte relatie. NASA vindt dat het ongeluk, waarbij zeven astronauten omkwamen... nooit voor een popliedje gebruikt had mogen worden. Het weer wisselend bewolkt en stevige buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Aan zee staat een stormachtige zuidwestenwindkracht 8. Het is 10 tot 12 graden. Morgen eerst wat zon, later op de dag wat regen en het blijft zo'n 10 graden. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file bij Rotterdam op de A16 richting Breda. Tussen Knopentebrechtseplein en de Van Briennoordbrug 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vrijdagmiddag exact 5 minuten over de klok van 3, Tijd weer voor de Euro Breakdown. We zijn weer een jaargang verder met dit lijst, de hitlijst. De 24 e jaargang. Nu beginnen we natuurlijk met jullie allemaal nog de beste wensen te wensen voor 2014. De eerste aflevering van dit jaar, 3 januari. 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat is de lijst van deze week. Dat betekent dat drie platen 2014 niet gehaald hebben. Mr. Props en Waves heeft het niet gehaald. Stond er 19 weken in. Cerebro, Mimimi, 13 weken in de stroom mee. Papo, na 12 weken uit de lijst verdwenen. Een goede week voor Storm Queen. Look Right through, namelijk de snelste stijger, 13 plaatsen. Jason Rulo, Talk Dirty, zakt er 10. En de langst genoteerde zijn er twee deze week. One Direction, The Best Song Ever. En Taylor Swift, Ed Sharon. Everything Has Changed. Beide staan 15 weken genoteerd in de lijst. En beide zakken wel. De 1 van 35 naar 40... En ander van 36 naar 39, beide dus helemaal onderaan te vinden. Wie we ook nog vinden voor de eerste binnenkomer op 37 is die plaat op 38. En die is van Miley Cyrus. Weekend stap in de 14e week zak het van 34 naar 38. De Britse Jessica Allen Cornish dat is straks de eerste binnenkomer op 37. We beginnen onderaan de lijst, de twee langs genoteerd Op nummer 40, Taylor Swift at Chern. Everything has changed. En daarna 39. One Direction, best song ever. Euro Breakdown of Vrede. Niet betrouwbaar. Mel Hossi Neel. short Van Dam. All I knew this morning when I woke Is I know something now, know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago Is green eyes and freckles in your smile In the back of my mind making me feel bad like I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know. Feeling like I missed you all this time De song stond ondertussen alweer 15 weken in de lijst One Direction en ook Swift. Edge hier Everything Has Changed stond er 15 weken in. <tied> bij de plaat onderaan vieren uh, nummer 40 en 39. Bij de dus met 15 weken de langst genoteerde 38 Miley Cybers weekendstap. Jessica Ellen Cornish, die deed in 2008 kortstondig werk als achtergrondzangeres bij uh, Cindy Lauper. En later gaat ze nummers schrijven voor Rihanna, Alicia Kies en voor Miley Cyrus... In 2010 verschijnt dan haar eerste solo-single Do It Like It Do Waarmee ze de tipparade bereikt in Nederland. Een opvolger Tag die ze natuurlijk samen neemt met B.O.B., werd een grote doorbraak. En in Nederland kwam hij zelfs op de tweede positie in de Nederlandse top 40. In hetzelfde jaar kwam ook nog Nobody's Perfect en Domino... die we aan het rijtje van hits konden toevoegen. In 2014 kunnen we er weer eentje toevoegen aan dat rijtje met hits. Jessie G is terug op nummer 37 in de lijst. Haar single heet Thunder... You'll light it up, up, up So they gonna build it I'm gonna let it go. De showbiz nieuws van dit jaar is van deze Ellie Golding. Ik ga namelijk komend jaar een marathon lopen en wellicht ook nog een halve marathon voor het eind van het jaar. Ze is dol op rennen. Ze traint iedere morgen belachelijk vroeg. Dan staat ze op en laat ze de voeten spreken. Aangezien ik een bijzonder emotioneel persoon ben, is het een fijne manier om mijn hoofd helemaal leeg te maken. Al dus de Britse blondine. Het wordt sowieso een druk jaar voor haar, want naast de marathonplannen heeft ze dus ook nog een wereldtoernooi staan voor komend jaar. Elle Golding en Byrne, 13 weken in de lijst, zakkend van 28 naar 34. En een groep rond de Perry Edwards, Jesse Nason, Light en Pinnock en Led Wall die ontstond tijdens de Britse talentjacht X-Factor. De dames die winnen programma met een koffer van de single van Damien Rice, Cannonball. En die single, maar ook het nummer Wings, bereikt de eerste plaats van de Britse hitlijsten. Twee jaar geleden alweer, 2012, toen verscheen hun debuutalbum DNA. En van dat album bereikte de samenwerking met Missy Elliott How You Doing in 2003, de Nederlandse teerparade. En de eind van vorig jaar verscheen ook nog eens het tweede studioalbum van Little Mix. heet heette dat. En daar uh, nou vind je ook de tweede notering in de lijst van Europa van de dames. Little Me vinden we namelijk deze week terug in de lijst. In Europa is de plaat uh, of link in de lijsten terug te vinden... In Nederland alleen nog in de tipperaden, maar ik verwacht hem ook wel snel in de Nederlandse top 40 terug te vinden. De dames van de Little Mix komen binnen op nummer 33 met Little Me. Daarna 32 Jason Rullo en Trumpet. The drums, they swing low And the trumpets, they go Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear? Tropics when you're turning me on. Is it weird that you're bra? Remind me of a Katy Davis song. go, de nummer 32 voor Jason de Rulo. Zijn trompet gaat omhoog van 37 naar 32. Tijd van ons om dan achterom te kijken vinden wij onderaan de lijst... vijf plaatsen verlies in de 15e week Taylor Swift en Ed Sheeran Everything Has Changed. One Direction, The best Song Ever, zakt van 36 naar 39, ook 15 weken genoteerd. Miley Cyrus Weekend Stap, een weekje korter, 14 weken van 34 naar 38 zakkend. Jessie G kwam nieuw binnen met Thunder op 37. zeven plaatsen verlies in de elfde week voor Miley Cyrus, Wrecking Ball, zakt naar 36. drie plaatsen verlies voor Lady Gaga, Applaus, zakt naar 35. Vorige week nog 28, deze week 34 in de 13e week. Ali Golding en Burn. En nieuw binnen op 33 Little Mix met A Little Me. Jason Rullo en Trompet ging dus vijf plaatsen omhoog in de tweede week naar 32. En voor JCG It's My Party is het een beetje over. 9 weken in de lijst genoteerd. Zag van 25 naar 31. En nummer 30 vinden we de hoogste binnenkomen. Want dat meisje uit Nieuw-Zeeland is toch wel een van de grote ontdekkingen uit 2013. Je gelooft tijdens het beluisteren van haar muziek nauwelijks dat Lord pas 17 jaar is. Ze zingt uh, ontzettend beheerst en een uh, tikkeltje à la Lana Del Rey. Omdat haar nummers instrumentaal behoorlijk uitgepleed zijn... krijgt haar stem alle ruimte. Royals, haar eerste grote hit, die werd niet alleen uh, bekend door de fijne muziek... maar ook nog eens door het thema dat veel mensen aansprak. Het namelijk over hoe uh, verdwijnen, verdwijnt zijn van het uh, glamueuze leuven... wat ze dagelijks te zien krijgen in de media... En Lorde zet zich hiermee dus in feite af tegen haar eigen showbiz-wereldje. Omdat ze nu toch al onder de royals behoort. En je ziet er ook niet pochen met geld of luxe artikelen. De video bij team die gaat ook opnieuw over dat tienerwereldje. Een wereldje met hiërarchieën en inwijdingen waarin eh, niemand test hoeft te maken en eh, te worden toegelaten. Een wereld waarin jongens en meisjes gewoon puist op hun gezicht hebben en waarin verliezers wel winnaars zijn. onders loort zelf over haar een nieuwe nummer. Een nieuw nummer vinden we dan op nummer 30 in de lijst van Europa. En heet Tien. We hebben nog niet alle graces. hounds will stay in De They're asin, they're asin Yeah. No. your name it's like a drug that went straight to the vein i feel a heart coming on and it's all because of you we could get it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 Is free your mind and join us de rockband uit Londen, Bastille en Of The Night. En in de derde week omhoog van 30 naar 26. En daarvoor uh, Gavin DeGraw, Make A Move. In zijn tweede week gaat hij omhoog van 33 naar 29. En blijven een beetje in The Night. Dit is namelijk The Killers. In hun vierde week omhoog van 26 naar 24. Shot at The Night. En straks op 23 hier, Leona Lewis, One More Sleep. 6.9 Een van de weinige kerstplaten die in januari nog een stijgende lijn heeft. Leona Lewis en One More Sleep. Tweede week dat ze in de lijst van Europa staat. Vorige week keer op 31. Twee weken geleden en nu omhoog naar de 23. De vorige killers Shot at the Night in de vierde week omhoog van 26 naar 24. En vorige week 24, deze week 22. Dat is de single van Celine Dion, Love Me Back to Life. De vierde week dus twee plaatsen omhoog. Straks Gary Barlow Let Me Go in zijn derde week omhoog van 27 naar 21. It's gonna take a bit of getting used to But I know what's right for you Let me go A head full of madness I know safe When tears aren't big enough Our love turns into hate It's a life alone And a death Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. But I know what's right But I know what's right for you Let me go De eerste plaatsen winst in de derde week Gary Warlow, Let Me Go Nummer 30 kwam nieuw binnen Lord en uh, Team <applaus> En Jesse G, uh, nee De andere kant op, Gavin Graham, Make A Move Die kwam uh, vier plaatsen hoger dan vorige week Die Zijn tweede week omhoog van 33 naar 29 28, Jason Rullo 2 en Talk Dirty Tien plaatsen verlies in de twaalfde week En Van 21 zakken naar 27, De Saturdays en Disco Love Bastille of Tonight gaat vier plaatsen omhoog in de derde week naar 26. En de One Republic Counting Stars in de elfde week zakken van 17 naar 25. The Killers Shot at the Tonight in de vierde week omhoog van 26 naar 24. Leona Lewis, One More Sleep in de tweede week omhoog van 31 naar 23. Sleenyon, Love Me Back to Life staat vier weken in de lijst. Vorige week 24, deze week 22. En Gary Barlow, Let Me Go dus in de, uh, zijn derde week omhoog van 27 naar 21. En voor het nieuws van 4 uh, uur heb ik nog één plaats voor je. Die is van Ellie Golding. How long will I love you? Nou, na het nieuws van 4 uur zijn we gewoon weer terug met de lijst. En dan gaan we op weg naar de nummer 1. En even voor 5 weten we welke platen de eerste nummer 1 is in 2014. Hier is dus de nummer 1 nog nog. Een handel van Ellie Golding. How long will I love you? Love you, and longer if I can.